9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of het staakt het vuren dat de separatisten in het oosten van Oekraïne hadden voorgesteld wordt nageleefd. Het bestand zou om 7 uur Nederlandse tijd ingaan. De Oekraïnse regering zou ermee hebben ingestemd. Het tijdelijke staakt het vuren moet de inwoners van de belegerde stad Debaltsevo de kans geven de stad te verlaten. Ze krijgen de keuze of ze naar gebied willen dat in handen is van, de Oekraïense, van het Oekraïnse leger of van de separatisten. Bij Debaltsevo is de afgelopen week zwaar gevochten. De separatisten proberen de stad in handen te krijgen. Uren nadat op de Westerschelde een schip was gekapzeist... is nog een opvarende gered. De man is aanspreekbaar en onderkoeld, meldt de kustwacht. Rond middernacht sloeg een binnenvaartschip met drie opvarenden om. Dat gebeurde toen een zandzuiger bezig was zand over te laten. Waardoor het schip omsloeg is onbekend. Meteen na het incident werd één opvarende gered. De derde opvarende wordt nog vermist. Het moederbedrijf van de optiekwinkels Pearl en iWish gaat vandaag naar de beurs in Amsterdam. Investeringsmaatschappij HAL kocht de afgelopen jaren wereldwijd 33 optiekketens op en voegde die samen in Grand Vision. De waarde van het bedrijf is 5 miljard euro. Grand Vision haalt het overgrote deel van de jaaromzet uit Europa. De meeste groei moet in de toekomst komen uit opkomende markten in bijvoorbeeld Latijns-Amerika en Azië. Met de beursgang krijgt Grand Vision meer naamsbekendheid en kan het makkelijker kapitaal aantrekken om verder te groeien. De ramp met vlucht MH17 leidt tot steeds meer verdeeldheid in de Tweede Kamer. Coalitiepartijen VVD en PVDA vinden dat andere partijen... terughoudend moeten zijn met het stellen van vragen... omdat ze anders het onafhankelijke onderzoek verstoren. De oppositie lijkt zich daar niets van aan te trekken. D66 zegt juist steeds meer vragen te hebben... over de gebeurtenissen in de dagen voor de ramp. Het weer droog met geregeld zon. Het wordt 0 tot 3 graden... maar door de wind voelt het kouder aan... Dit was het NWS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersapding. De van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eénbrugge 2 kilometer. A9, ook maar richting Amstelveen voor knooppunt Bad dorp 4. Nog een kapotte auto op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer.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 Samba, gespeeld door Stan Getz en Charlie Bird. Nou, ik, zo triest vind ik het ook weer niet klinken hoor, mensen, maar ja, dat is de titel van het nummer.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 De jazzy versie van uh, Don't You Forget About Me. Dat was uh, Stella Starnard en haar trio luisteraars. Thelonius Monk, die kent u vast ook wel. Hij kent mij ook hoor, Thelonius. Hij zegt, uh, Charles, ik kom vanmorgen een deuntje bij je spelen. Nou, dat vond ik heel gezellig. Ik hoop u ook, Jussie. Het nummer heet 'Round Midnight. Nou, we zitten in de ochtend. Dat is nauwelijks voor te stellen, maar... Nou, dan maar even meevalt eens, heren. Naar de situatie rond middernacht. Thelonious Monk, Quintet. En dat op de vroege morgen, luisteraars. Ja, misschien bent u net wakker. Dan is het voor u uh, net middernacht geweest. Komt dat goed uit. <lacht> en dan heeft u misschien wel, uh, wel zin in een stukje watermeloen. Nou, dat is ook geen punt voor me. Uh, een stukje watermeloen. En dat bieden wij u namens Michel uh, Camilo, Want die, uh, die zorgt voor de muzikale omlijsting van de watermeloen. Het water loopt je langs de in, mensen. CfM Zandvoort. Daar luistert u naar. CfM Jazz. Nou, sommige mensen zeggen in ja, nou, hemelsnaam duif met een, de, een watermeloen op de zondagochtend. Nou, niet zo ondankbaar zijn hoor. Ik kan ook opeten dat, dat ding. Het is toch lekker zo'n watermeloen. Je kan hem ook nog uithollen. Dan kan je hem gebruiken met Halloween is een soort je. een paar van die ogen erin maken en dan nee, ja, helemaal goed, helemaal gezellig. Uh, ain't that right, Count Basie? Lekker was een orkest. Zingt ook weer eens een goed Lekkere, zwingende. heerlijke, zwingende muziek. En daar hou ik van. Uh, ja, luisteraars, en dan kom ik hier net in de keuken uh, van, van de studio... en dan zult u niet geloven. Inspector Cluset loopt daar gewoon rond. Het is niet te geloven. En uh, ik zeg, wat komt u hier nou doen? Uh, nou ja, da da daar wist hij eigenlijk niet direct antwoord op te geven. En uh, ja, ik kan wel een beetje Engels, maar, maar ja, hij, hij fluisterde iets binnensmonds. En ik kon er eigenlijk uh, geen soep van koken. Nou, in ieder geval, uh, hij zegt: Hij uh, broodstam, wilde ik. Nou, dat herkende ik meteen. Mr. Pieter Sellers. Ik denk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 Er komt soms de muziek binnen als een kanonschot. Wij zien hem z'n antwoord. Kanonnen, wat zwingt het de mensen? Wat een heerlijke muziek. Ja, en uh, dit is ook lekker hoor. Nos nog met Nat King Cole. For all, we know that we may never meet again. Before Make this moment sweet again Is dat u afgestemd bent op CFM Zandvoort. Dat is maar goed ook, luisteraars. CFM Jazz met heerlijke muziek. En de, uh, de volgende nummer is getiteld, is gekieteld. Uh, zou mijn collega ruud zeggen, is gekieteld. Uh, Sunday morning, oftewel zondagochtend. Nou, dan ben ik nog helemaal legaal, want het is nog zondagochtend. Over tien minuten niet meer, want dan is het weer zondagmiddag. Maar uh, zover is het nog niet. Ik heb een drumstelletje meegenomen. Geniet. Van uh, Mister, dan moet ik even spieken. Kool. of cola. Dingoyoka. Dingoya. Tincu nou, ik weet niet of je het goed uitspreekt, maar de muziek is goed. Oyun-kola-ogun-koya, uh, zo heet hij, ja.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 Be tied save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely to my say goodbye and say hello. It's good to see you, but it's time to go. Don't say yes, please don't say no. I don't wanna. Down on my knees Undecided And your heart's been divided That's been turning my world Upside down Do me wrong right now, go on and tell me lies, oh, but hold me tight, save your goodbyes for the morning light, but don't let me be alone.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 Geniet met ons mee van uh, presentatoren van Welweer. En natuurlijk ook live muziek hier uh, in de studio. U mag het allemaal bijwonen. Het kost allemaal niets. Haakjes verkrijgbaar voor 60 euro uh, per stuk? Nee hoor. Nee, uh, helemaal gratis. En wat willen we nog meer? Uh, een feestje mee bij 25 jaar Zeef M. Zandvoort. Dat is toch altijd leuk? En zeker ook nog uw, uh, uw favoriete muziek.